4 uur het NOS Journaal. Jop Boot. De onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV over de bezuinigingen dreigen te mislukken. De gesprekken werden vandaag afgebroken. En de Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van een moeilijke fase. Maar de situatie blijkt ernstiger. In Den Haag, politiek redacteur Joost Vullings. Joost, wat is er aan de hand? Ja, er lagen een aantal belangrijke knopen op tafel... die moesten worden doorgehakt, ging over de hervormingen. En Geert Wilders ziet hij niet zitten en wilde breken, vertellen bronnen ons. Uh, nou, en hij gaat er nu nog een nachtje over slapen. Ondertussen hebben de onderhandelingsteams dus het katshuis verlaten. Iedereen beraadt zich in eigen kring. En collega Marcel Bril sprak... Kort met CDA-fractievoorzitter Siebrand van Haarsma-Buma. Meneer Van Haarsma-Buma. Wij horen dat het een moeilijke fase is. En dat uh, de heer Wilders eigenlijk wil stoppen met onderhandelen... maar er nog een nachtje over slaapt. Kunt u dat bevestigen? Ik heb niet iets toe te voegen aan de, de verklaring... die door de Rijksvoorlichtingsdienst al is afgegeven. Maar waarom wordt er nu uh, een dagje uh, gestopt, eerder gestopt dan verwacht? Ja, u weet dat uh, in het belang van de onderhandelingen... wij vanaf het begin af aan hebben afgesproken... niet uh, op de situatie precies in te gaan. Dat is een verklaring uitgedaan door de Rijksvoorlichtingsdienst. En daar verwijs ik naar. Een moeizame fase... Uh, dat, dat belooft niet heel veel goeds. Zoals ik al zei, het is een beetje in, in cirkels, dat geef ik direct toe. Maar in deze fase voeg ik niks toe aan de verklaring... die al door de Rijksvoeligdienst is. Er werd altijd gezegd, 50-50, de kans dat het slaagt, is dat nog steeds zo? Ik begrijp de vraag heel goed. Maar tegelijkertijd ga ik dan toch weer hetzelfde antwoord geven. Er is een uh, verklaring vanuit het katshuis gedaan door de Rijksvoorlichtingsdienst. Is de stekker daar... eruit getrokken op dit moment? En daar voeg ik niets aan toe. Dus dit is echt het enige wat ik daarvan ga zeggen. Ook in het belang van de onderhandelingen. Maar het is wel heel vaag allemaal. Dat snapt toch niemand? Ik heb zelf niet iets toe te voegen aan die verklaring. Dat is het enige wat ik ervan kan zeggen. En dat is ook in het belang van de onderhandelingen. Ja, de fractievoorzitter van het CDA, die niets bevestigt... maar ook niets ontkent, tekent het voor de sfeer op dit moment. Nou, de fase van knopen doorhakken is dus aangebroken in het Katshuis. En toen ging het dus snel mis, vanochtend al. Overigens zeggen bronnen ons wel dat de sfeer goed is. Er is dus geen ruzie. Er, het is dus vooral een inhoudelijk conflict. Maar dat conflict kan wel funest zijn voor de coalitie. De vraag is natuurlijk hoe nu verder. Ja, de bal ligt nu bij Geert Wilder. Dus hij moet er dus nog een, een nachtje over slapen. En met de vraag, is hij bereid verantwoordelijkheid te nemen voor hervormingen, ja of nee? En morgen praat men verder en dan wordt het dus erop of eronder. Nou, hoogspanning in Den Haag is de conclusie. Dank voor dit moment, Joost Vullings vanuit Den Haag. En de oppositie die wil opheldering van het kabinet over de voortgang van de onderhandelingen over die bezuinigingen. de leider Samson noemt de berichten over een moeilijke fase in de onderhandelingen. Cryptisch. De Kamer heeft er recht op om te weten wat er in het Katshuis precies gebeurt. Als het daar vast dreigt te lopen, waar ik vorige week al voor waarschuwde... Ja, dan gaat er iets mis voor Nederland. We hebben een hervormingspakket nodig om Nederland uit deze crisis te krijgen. Als de premier dat niet voor elkaar krijgt, dan moet hij zijn consequenties trekken. D66-leider Pechtold vraagt zich af... of de Kamer nog wel serieus over de bezuinigingen kan praten... voordat er een pakket naar de Europese Commissie gaat. En GroenLinks-fractievoorzitter Sap put er hoop uit... dat Rutte toegeeft dat het nu niet lukt dat Nederland nu echt stevige hervormingen nodig heeft. Zonder taboes. Op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt. En een doorbraak naar een groene economie. En ik zie dat deze drie partijen die daar nu onderhandelen niet voor elkaar krijgen. En eigenlijk elke dag dat ze daar langer zitten is tijdsverspilling.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 Uh, dan dat je mensen maar eventjes vastzet en dat ze weer vrijkomen. Aan de andere kant, het kost ook heel veel geld als mensen iedere keer opnieuw criminaliteit plegen. Dus de kost gaat een beetje voor de baat uit, zou je moeten zeggen. In de inrichtingen worden mensen behandeld die tientallen kleine misdaden hebben gepleegd, zoals autodiefstallen en winkeldiefstallen. Het weer zonnig, temperaturen van 12 graden aan zee tot 19 in het zuidoosten. Morgen ook eerst nog zon, in de middag bewolkt en minder warm met maxima tussen 11 en 16 graden. En de dagen daarna veel bewolking en ook af en toe wat regen. ANEB-verkeersinformatie. Met name in de Randstad is de avondspits al een feit. Er staan 20 files. De files die daartussen opvallen, die staan op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag, voorknopend Prins Klausplein, 3 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Na 7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Purmerend en de afrit A van Hoorn, 7 kilometer. Stond daar een tijd lang een kapotte vrachtwagen, maar die is weg. De rijstroken zijn vrij. A 27 van Utrecht naar Almere, tussen knopend Rijnsweert en Beeldhoven 6 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn daar weer vrij. Er is treinvertraging in Brabant, tussen Breda en Roosendaal ligt het treinverkeer stil. Er rijden wel bussen. Het heeft allemaal te maken met een aanrijding. De vertraging kan oplopen tot een uur.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 VILA VPRO VILA VPRO Tesselblok en Ger Jochems Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij VILA VPRO Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1 Met zometeen ons buitenlandpeddel. Maar eerst cultuur Koknor, Jaguar, zie 5000 Omar. Ja, oh, Koknor is Poppy? Ja, Koknor. Oké. Oh, okay. Cultuurredacteur Anton de Goede. Wat hoorden wij hier? Poppy. Je hoorde hier Antoinette de Jong, verslaggever, ook veel voor de Vara eh, voor de VPRO gewerkt. Um, eh, Farah. En zij vraagt hier in Afghanistan aan iemand wat koknar betekent. En dat blijkt Poppy te zijn. En Poppy is ook de naam van een project... waarmee ze nu komt in het, uh, in het fotomuseum in Rotterdam... en met een prachtig boek dat hier ligt. Mm -hmm. uh, Ondertitel Trails of Afghan heroin. Mm -hmm. Zij heeft daarin gevolgd de sporen, de handelsroutes die heroïne aflegt... Um, van papaver in Afghanistan tot elders. Ja, Poppy is eigenlijk de, staat voor papaver. Eigenlijk heb je in Nederlands het woord slaapbol. Dat is het type papaver waar je slaapbol. heroïne van maakt. Uh -huh. um, zij komt al twintig jaar in Afghanistan. Ik hoorde jullie gast voor het nieuws... die kreeg de vraag van jullie raak je, raak je verslingerd aan het gebied. Nou, dat is bij haar duidelijk het geval... Ook bij haar echter, echtgenoot Robert Knot, Nederlandse fotograaf, die daar heel veel heeft gefotografeerd. Zij hebben er in het NRC Handelsblad over gepubliceerd. En zij hebben nu met dit hele project gefocust op de rol van de heroïne. Je moet je voorstellen, door dit boek weet ik nu dat 90% van de heroïneoogst uit Afghanistan komt. En zij maken duidelijk en inzichtelijk dat in Centraal-Azië de corrupte overheden. Uh, verdienen aan de handel. Dat in Rusland en Oekraïne... onvoorstelbaar grote hoeveelheden mensen verslaafd zijn. Het HIV-virus... Uh, telig wiert... weligtiert. Dat in Londen tieners verslaafd worden gemaakt... Uh, met boze opzet... puur omdat er zo ontzettend veel geld en handel mee gemoeid is. Werpt ook een ander blik misschien op het gebied... als we het hebben als het alleen maar over oorlog... en wat voor belangen er spelen? Ja... Uh, het gaat allemaal om, om, om die geld. En wat zij, zij zeggen, het is de duistere kant van de globalisering. Dat er. Uh, jullie vragen voor het nieuws ook van. Ja, de overheid doet die dat niet? Die, hoe zit dat in Pakistan met de overheden? Ja, zij maken inzichtelijk dat, dat die onderwereld natuurlijk gewoon enorm veel macht heeft. Nou ja, dat is misschien een open deur. Kijk hier. Dit is wat de. Dr. Pulder Ro zei Robert de Knot, Robert Klotters. Robert Knott, Ik laat nu zien de opening van het boek. En hier zie je tot aan de horizon de papavervelden, de, de klaproosachtige bloemen. Robert Knot die sprak van de Keukenhof van Afghanistan. Mm -hmm. ja. uh, laten we luisteren naar een, fragment, een dagboekfragment uit het boek Antoinette de Jong... die ter plekke was bij de boeren die die papaver verbouwen in Afghanistan. Trots toont papaverboer Juma Gaan zijn nieuwe motorfiets. Hij kostte 2400 dollar. Wil je een stukje achterop... Hij legt uit wat vooraf ging aan de vrije markt van de opium-economie. Eerst hadden we hier de Taliban. Die waren heel streng. En daarna kwamen de Tajiken en de Oezbeken om te plunderen. Maar nu is er democratie en verbouwen we papaver. Tijdens het oogsten likken de mannen aan hun vingers... die onder de papaverprut zitten. In wezen zijn ze allemaal verslaafd. Maar dat geeft niet, zegt landarbeider Charis. Als je karnemelk drinkt met kruiden, blijf je gezond. Dit boek bevat heel veel van dit soort dagboekachtige fragmenten. Ik vroeg gisteren aan Antoinette de Jong of ze zich herinnerde de gelegenheid waarbij ze dit schreef. Ik herinner me nog dat we in het uh, veld waren. We uh, waren dan met een uh, groep uh, Pataanse uh, arbeiders die in de opiumoogst aan het werken waren. En die waren een beetje zoals wij vroeger seizoensarbeiders hadden in Nederland. de Maiers die uit Duitsland kwamen. Zo waren die Pataanse arbeiders gespecialiseerd in het oogsten van opium. En ze hadden enorm veel lol. Patanen hebben een heel goed gevoel voor humor. En ze vonden het ook heel gezellig dat wij daar kwamen... om te kijken hoe ze, hoe ze aan het werk waren in de opiumvelden. Daar is de bron van al het illegale werk dat jullie gevolgd hebben... wat volgt op die teelt en die kwekerij... en wereldwijd ramspoed en ellende en oorlog veroorzaken. Want dat is eigenlijk de kern. Ja, dat is het. Maar zoals het uh, heel goed te begrijpen is... dat die boeren uh, opiumpapaver verbouwen... zo uh, kun je eigenlijk steeds, als je die route afgaat... Heel goed begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. En dat hebben ze inzichtelijk gemaakt. Komende zaterdag in het Fotomuseum debat hierover. Wat moeten de politieke consequenties zijn? En dus dat fotowerk te zien. Het boek is daar te kijken. Kijk maar even op de site www.fotomuseum.nl. Oké, okay, Poppy. Het gewelddadige spoor van de Afghaanse papaver wordt gevolgd. Hartelijk bedankt, Anton de Goede. En dan is het nu tijd voor het Buitenlandpanel. Vandaag met Bertus Hendricks, midden-oosten-deskundige van instituut Klingendaal en Michiel Bout Historicus. en directeur van het CETLA, dat is het Centrum voor Studie en Documentatie Latijns-Amerika te Amsterdam. Welkom, heren. Uh, Bertus, Bertus Hendricks, 22 Arabische landen zijn bij een in Bagdad. Het gaat natuurlijk ontzettend over de burgeroorlog in Syrië. De vredesvoorstellen van Annan zijn inmiddels door de VN Verenigde Naties overgenomen. Ik noem nog even wat dat. Behelst zware wapens uit stedelijke gebieden, humanitaire hulp, vrijlating gevangenen en vrije toegang tot Syrië voor journalisten. Syrië zou die voorstellen hebben geaccepteerd, omdat er niet de eis aan vast dat Assad moest opdonderen, de president. Maar aan de andere kant krijgen we nu weer berichten dat uh, Syrië geen enkele bemoeienis accepteert van de topconferentie van de Arabische Liga in Baghdad... met de problemen van het land. Uh, en en hoe... al nu ook bezig is met tanks... om weer een grote stad in het noordwesten te belegeren. Dus hoe rijden op dit een moment? man om de bertes? Nou ja, voor uh, Assad is dat niet ongerijmd. Want uh, het, het feit alleen al dat de Arabische Liga uh, Syrië heeft geschorst... Dat is voor hem het argument om te zeggen, daar kan uh, niks goeds van komen. Uh, bovendien, zoals je al zegt, het belangrijkste is uh, dat uh, voor die tijd... Uh, de Arabische Liga, dat, een plan wat de basis is geweest voor een resolutie in de VN... Uh, die door uh, Rusland en China is gevetood, die voorzag uh, vanaf het begin in de val van, van Assad. Dus mm -hmm. hij zegt, ik heb van jullie helemaal niks te verwachten. Uh, jullie hebben geen enkele status, dus ik wil er ook niks mee te maken hebben. En hij kan dat doen, omdat hij een relatief betere positie verkeert nu... Met dat officiële plan van Kofi Annan. Dat lijkt weliswaar heel erg. Uh, lijkt dat, dat heel, heel goed, dat als het zou worden uitgevoerd. Maar uh, in de praktijk hebben de, de, moeten we nog maar afwachten hoe dat gaat. Want de Syrische autoriteiten hebben al duidelijk gemaakt. dat uh, het is de Syrische staat. die leiding zal geven aan dat hele proces. Hmm. En daarbij zal ook rekening worden gehouden met de Syrische soevereiniteit. Dat betekent dus die politieke dialoog die voorzien is in het plan, die moet plaatsvinden onder leiding... Van het regime. Van van, ja. He? En mm. er zullen nog een heleboel uh, beperkingen Dus ik moet zeggen dat uh, tussen het aanvaarden in principe en het toepassen in de praktijk, daar ligt nog een enorme wereld waar het ene obstakel na het andere uh, een goede afloop in de weg zou kunnen zijn. En nu is er komende zondag, 1 april, is er in Turkije. Ja, de, in vrienden Istanbul, Syrië, de vrienden van, komen van Syrië komen daar bij elkaar. Iedereen met de beste bedoelingen nu in Baghdad, Baghdad dan weer in Istanbul. Hoe ga jij daarheen? Nee, uh, maar de vorige was je wel, hè? De nee, vorige... de. Ik, ik werd wel in Tunesië geweest, maar net niet ja. op het moment van die vrienden van Syrië. Dus dat heb ik vanuit hier moeten volgen. Maar eh, ook al omdat ik, je moet altijd af, afwegen van wat, wat gaat daaruit komen. Nou, ik denk niet zo heel veel. Want, en dat illustreert ook een van de problemen voor de oppositie ditmaal. En waarom Assad reg, eh, redelijk achterover leunt. Want een politieke dialoog veronderstelt dat je duidelijk is met wie je moet dialogeren. Nou, het eh, Westen en saudi arabië hopen dat dat de Syrische Nationale Raad is. Maar. Die moeten voor eh, zondag dus nog tot eenheid komen. En dat is, een, eh, dat is ook nu deze dagen weer een groot probleem. Want eh, een aantal mensen die ja, weggelopen waren die waren teruggekomen, maar die zijn weer weggelopen. Het is nog steeds heel erg onduidelijk of die Syrische oppositie... in staat zal zijn om de rijen te sluiten. En zonder dat er een gesloten front is... Ja, kan Assad natuurlijk gewoon zeggen... ja, maar goed, ik, het, het lijkt bijna op jou die zei: er is geen gesprekspartner als hij bij de Palestijnse ja. deeltijd heeft. Ja. Nou, ja. Nou, vanmiddag nou, was er een bericht dat alle oppositiepartijen op na zich aangesloten hebben bij die Syrian National Council. Ja, maar als je weet wat er aan discussies aan vooraf zijn gegaan... En, en eh, hoe, eh, hoe vaak het is gebeurd. Dat, bijvoorbeeld Malmali, dat is een, van een belangrijke, prestigieuze opgezet. Die was eruit, is nu weer terug. Maar die zei het nog eh, met heel veel kritiek. Van, ja, dit, dit, dit, hoe is het hier gaat? Dat lijkt een beetje op de, op de baaspartij. Ja. We moeten juist een meer democratische... De Koerden zijn buitengewoon eh, lastig. Want die vinden dat er een toezegging moet komen voor lokale autonomie. Ja. Dus eh, de, de, worden, de, de, de plooien worden wel gat, glad gestreken. Zoveel mogelijk. Mm. En ook de Syrische eh, Moslem Brotherhood is nou gekomen. Met een, uh, een statement dat ze democratie en de rechten van minderheid zullen uh, respecteren. Wat heel belangrijk is, omdat zoveel mensen van Assad die nog maar steunen. Weet je wat nou het vervelende is? Er wordt aan alle kanten gepraat in Baghdad, zo meteen alweer weer in Istanbul. En iedereen met de beste bedoelingen. Ze proberen allemaal op één lijn te komen. En terwijl er gepraat wordt en onderhandeld wordt, wordt er, uh, de enige die ertoe doet, namelijk Assad en zijn troepen, gewoon door aan de lopende band. Ja. Ja, en en keer natuurlijk... op keer moeten we ja. maar constateren ja. Ja. dat er dus kennelijk, Michiel Bout, ik weet niet of, of jij er wat over wil zeggen, kennelijk niks tegen te doen is. Nee, maar in in Latijnse Amerika is Machiavelli de uh, meest gelezen politieke denker. En, uh, en Assad heeft misschien dat boekje ook wel ergens op zijn nachtkastje liggen. Ik denk dat er, er wordt vaak gezegd dat er te weinig vertalingen zijn in het uh, Arabisch. <laughs> of Arsbra, Maar ik denk dat dat boek uh, al lang geleden ja. vertaald is. Ja. Hé, <laughs> één hey, klein dingetje nog, Bertus. Want uh, uh, uh, die 22 Arabische landen die lijken een beetje op één lijn te zitten. Maar je leest ook aan de lid die zeggen juist nee, door dit conflict en door nu weer de houding van Damascus ten opzichte van die vredesvoorstellen van Kofi Annan... wordt het steeds duidelijker dat er een behoorlijk schisma is tussen die twee grote moslimstromingen, de soenieten en de shiiten, en dat dat alleen maar erger gaat worden. Dat ja. klinkt behoorlijk ernstig. Ja, nou ja, ik geloof niet helemaal dat dat de, de definiërende de scheiding is, want daarachter die soenitische en de shiitische eh, denominaties, zogezegd, daar verbergen zich in feite ook staatsbelangen. Hmm. Eh, want het gaat natuurlijk om okay. de, de strijd tussen Iran aan de ene kant en, en Hezbollah, Hamas aan de andere. Dus hmm. het, het is een feit dat eh, degene, de meest actieve f, f, f, f, f, f, factoren achter dat de Arabische vredes, is Saudi-Arabië en zijn bondgenoten en een, en een sleutellands Irak... waar nu uh, deze mm -hmm. top gehouden wordt. Mm -hmm. ja Die hebben dus niet meegedaan, doen ook niet mee aan die sancties. Die hebben wel uh, uh, gewoon uh, meegedaan uh, met, uh, met lippendiensten bewijzen. Want voor Irak was het belangrijk dat die top... In, in Baghdad, ja. ja. Voor de rest het, ja, veilig, doet hij okay. in. Het ja. feit dat hij er is, is voor Irak heel belangrijk. We zijn weer onderdeel van de Arabische ja. wereld. Maar die strijd tussen dat kamp eh, aangevoerde die arabië eh, en het kamp wat toch nog eh, eh, met het Iran verbonden heeft... ja, die gaat onverminderd door. Ja. Oké, okay, we okay. gaan naar Cuba. Ja, Miguel heel Op dit moment, hè, als het goed is, de paus is daar op bezoek. Ja, en die zou ooit. zei jij niet op welk plein op dit op, moment? Op het plein voor de revolutie gaat hij een mis opvoeren. En hij gaat drie nu, uur spreken, hebben wij gehoord. Die nu doen SB volgens speak. mij. Ja. Drie uur, nou ja, dat is wel, past wel in de Cubaanse traditie. Dus, ja, uh, Michiel, ja. even daarover. Daar, daar over die drie uur gaat hij praten. Afgelopen zondag hadden wij onze uitzending van Bureau Buitenland. En daar was een reportage van correspondent Edwin Koopman. En die voorspelde dat uh, het een heel politiek getinte toespraak zou gaan worden. En dat deed hij omdat iedereen in Cuba dat in elk geval heel erg hoopt en verwacht dat de paus eens een keertje door gaat pakken. Ja, tot nu toe is het niet gebeurd. En ja. ik betwijfel ook of het, of het gaat gebeuren. Um, tot nu toe is de diplomatie met name heeft achter de uh, schermen plaatsgevonden. En heeft de paus zich in Cuba uh, vooral in gematigde termen uit, uitgelaten. Uh, hij wil natuurlijk vrede, veiligheid en het uh, beste voor iedereen. En nou, daar, is, uh, daar kan je moeilijk tegen zijn. Maar hij heeft maar heel weinig... Hij heeft het gehad over openheid uh, in de Cubaanse samenleving. Maar dan noemt hij niet de Cubaanse samenleving zelf. Dus openheid in het algemeen. Dus, um, ik heb zelf het gevoel dat uh, de pauze... Ik zou, het zou me verbazen als die nou heel erg uh, politiek uit de hoek zou komen vandaag. Een, een van de persbureaus meldt dat hij, hij... heeft een gesprek gehad met Raul Castro, de broer van Fidel. En hij zei in dat gesprek gevraagd hebben om een grotere rol voor de kerk. En heel concreet ook gezegd, maak van Goede Vrijdag nou een nationale feestdag. Ja, heel belangrijk. Uh, dat, ik ik hoorde het ook. Ik dacht van, nou, als het daar nou moet gaan in, uh, in Cuba. Maar dat zijn natuurlijk de, dat is de symboolpolitiek die we uh, aanschouwen. Uh, het interessante is, als je nu kijkt wat daar gebeurt, is dat je eigenlijk met twee gesloten systemen te maken hebt. Hè? De, de katholieke kerk, altijd moeilijk wat, te zien wat daar gebeurt. En het Cubaanse systeem, uh, idem dito. Ja. En die twee systemen komen nu samen. En, en, en in plaats van elkaar open te breken, houden ze het lekker samen dicht. Nou, dat is wat wij zien. Ik, het zou mij niet verbazen als er achter de schermen gewoon wel wat gebeurt. Het zijn uh, ook twee systemen die wel een vergelijkbare problemen hebben. Ze zijn beide min of meer in het defensief gedrongen. De katholieke kerk heeft heel veel problemen met de uh, evangelische gemeenschappen. Met het feit dat de katholieke uh, achterban uh, slinkt. Nou, de Cubaanse problemen zijn van economische aard, maar ook heel duidelijk van... Wat je zou kunnen noemen spirituele aard. De jeugd is een van de grote thema's in de Cubaanse communistische partij. Van hoe kunnen we de jeugd aan ons binden. Want die worden, die worden vervreemd van het systeem. Die gaan naar Amerika kijken. En die willen alleen maar internet. Dus er zijn allerlei Vergelijkbare processen aan de gang. problemen. En ja, heel duidelijk. En, en wat interessant is natuurlijk... dat, het, dat het de Cubaanse revolutie begonnen is als een atheïstische revolutie. Dus het, het katholicisme is heel lang verboden geweest zelfs. Het was heel gevaarlijk om als partijlid naar de mis te gaan. Dat is al sinds 1998 eigenlijk uh, uh, niet meer het geval. En nu lijkt het alsof de katholieke kerk een beetje... Ja, het, uh, de gesprekspartner aan het worden is van de Cubaanse autoriteiten. En een beetje de vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld. Maar geloof uh, jij dat ook? Dat dat ik is? denk wel dat dat voor een deel zo is. Want er zijn natuurlijk weinig... Uh, groepen waar de Cubaanse autoriteiten. Uh, met enige uh, ja, duidelijkheid mee kunnen praten. Hè, die iets vertegenwoordigen. En, en de katholieke kerk is natuurlijk een hele belangrijke. Uh, uh, spirituele macht in uh, Cuba nog steeds. De hamvraag is uiteindelijk natuurlijk. Of het voor die mensen uiteindelijk, als de pauze weer weg is, of het, het voor die mensen op Cuba nog een verschil maakt dat die geweest is. Die hervormingen die nu heel voorzichtig ingezet uh, lijken te worden, hè, met privatisering van ja. eigen, eigen bedrijfjes, et cetera, et cetera. Uh, dat dat dan voortgezet wordt. Dat dat een stimulans krijgt door dat bezoek. Nou, ik geloof, het zal zeker voortgezet worden, maar ik geloof niet dat dit bezoek nu heel grote uh, uh, veranderingen gaat uh, bewerkstelligen in, uh, in Cuba. Gaat hij hierna nog niet elders Latijns-Amerika in? Nee, nee, de hij is, is hij in Mexico is geweest. geweest ja. O oh ja, hij is ja. in Mexico geweest, ja. ja. En, en, dus, het is, ik, ik geloof niet, het is van grote symbolische waarde. Ik, ik ben zelf niet katholiek, dus ik weet niet hoe belangrijk het is... dat de Goede Vrijdag een vrije dag is. Maar het, het laat zien dat de katholieke kerk... concessies eist van de Cubaanse autoriteiten en in ruil daarvoor... Uh, willen zij een soort uh, pacificerende, uh, medierende? Ja, maar als, uh, de concessie, of als zij eisen van de autoriteiten niet van laat je gevangenen vrij... maar zorg dat iedereen die toch al vrij rondloopt op goede vrijdag vrij is... vind ik een beetje ja, een beperkte maar, eis. Ja, maar deze pauze is natuurlijk ook niet een pauze die uh, de revolutie predikt... en die ook uh, natuurlijk binnen de kerk al een lange traditie heeft... van uh, de bevrijdingstheologie aan banden leggen en, en, en uh, minder ruimte geven. Dus uh, wat hun verbindt, deze twee systemen, is dat ze niet van dissidentie houden. Mm -hmm. en dat ze graag zelf de controle wilden, willen houden over mogelijke hervormingen. En dat snappen ze ook heel goed van, van elkaar? Dat snappen ze heel goed, ja. ja. ja. Oké. Okay. We gaan naar Frankrijk, naar Sarkozy, de president. Hij wil nog een keer president worden. En dat moet, voor, dat moet hij voor elkaar zien te krijgen op 22 april, dan wel 6 mei. Uh, want dan zijn de presidentsverkiezingen. Het lijkt te gaan, denkt iedereen, tussen de huidige president dus... Sarkozy en zijn socialistische tegenstreven François Hollande. En volgens commentatoren... Bertus, dat klinkt behoorlijk cynisch, maar het zal daarom wel waar zijn... heeft Sarkozy flink garen gesponnen bij die moordpartij in Toulouse... Ja, maar dat uh, valt toch uh, nog weer mee. Want er was net gisteren een, uh, een opiniepeiling van de IFOP. Dat is een beetje een, de nationale pijler samen met Le Monde en geloof ik nog een paar radiostations. En dan zie je dat het effect van Toulouse toch alweer een beetje weg hebt. Nu al. Ja, omdat uh, op het vlak van veiligheid krijgt hij wel een aantal punten erbij. Maar tegelijkertijd stelt men daarin vast dat veiligheid niet aan de top van de agenda staat van de Fransen. Dat het toch gaat om. Om, eh, werkloosheid, woningnood, eh, de koopkracht, eh, nou ja, precies die, die issues waarop hij ontzettend veel heeft beloofd. Hè? Want eh, moet je niet vergeten dat eh, vijf jaar geleden, 2007, was zijn eh, leuze van eh, travailler plus pour gagner plus, ja. meer werken om meer te verdienen. Nou, Ze hebben wel meer gewerkt, maar niet meer verdiend. Mm -hmm. En, en ja, dat is een, die, die, die beloften die worden natuurlijk door Hollande en andere tegenstanders hem nu voor, eh, voorgehouden. En hij probeert natuurlijk het maximaal te halen uit zijn rol als staatsman. Hè, en dat was hij natuurlijk tijdens de Toulouse-crisis. En dan is hij weer de man die alle schermen met op een waardige manier... en dan onderstreept hij nog maar eens een keer dat Hollande eigenlijk helemaal nee, geen leefen, ervaring is. Dat heeft. is natuurlijk bekend, hè, op het moment dat er een ramp of zich iets vreselijks ja. voltrekt... wie er dan ook zit, dan is degene die op dat moment de basis in het land... kan. Even ja, maar het grappige is: uh, dat, daar uh, wilde ik eigenlijk uh, iets zeggen van. Zeker. Uh, Moet je doen. Uh, het grappige is dat hij eigenlijk zich juist zo, uh, gisteren of eergisteren in die toespraak zo weinig als staatsman eigenlijk profileerde. En zo eigenlijk zo eigenlijk deze. De, deze man, maar wat ook achter die man als, als bestaat, wegzetten. En dat hij dus inderdaad eigenlijk, wat ik heb gezien... nauwelijks heeft geprobeerd om de Franse bevolking bijeen te trekken. En, en om te zeggen van, oké, okay, deze man is een, is een monster... maar we moeten ook een aantal grote sociale problemen... in onze maar het bandieuze Maar want hij zegt nu alweer... dat hij van die houding, die hij dus helemaal juist geconstateerd hebt... volgens hem zelf, want hij heeft daar spijt van. Hij gaat zich meer als staatsman gedragen Hij heeft als in Paris Match gezegd, ah, ik ben soms een beetje te impulsief... Volgende keer ga ik me echt als president opstellen. Ja. Dit is vrij vertaald ja, om mij. Ja, het is natuurlijk een, een man van het grote gebaar, uh, de hyperpresident, die voortdurend het ene een, een fantastische plan lanceert ja. naar het andere, maar op een gegeven moment gaat daar dus ook inflatie in optreden, en, uh, terwijl, want dat is, moet hem dus baren, terwijl hij dus een heel krachtige persoon is, een heel keurlijk, kleurrijk figuur, of je nou met hem eens bent of niet, en Hollande meer een beetje een vlak figuur, die niet, ook die mensen die voor hem zijn, mag niet echt veel warmte los, hè. zoals Nicolas uh -huh. Royal uh, vijf jaar geleden, bedoel, die heeft er eigenlijk verloren, maar daar was heel van mensen die dat enthousiast vonden, dat daar Sigoura royal de kandidaat was, zijn voormalige echtgenoten. Uh, en desondanks uh, heeft hij heeft dus wel wat ingelopen voor Hollande, maar die in, dat inlopen, dat stokt nu een ja, beetje. En, en, en op dit Geel, moment dat? is er dus ook uh, natuurlijk een uh, discussie over of, uh, of de veiligheidsdiensten niet grote steken hebben laten ja. vallen met deze man. En, en dat gaat natuurlijk ook afstralen in, in negatieve zin op Sarkozy. Ja, en daar gaat Hollande nu, hè? laten ja. wij inspringen, die heeft al meteen vandaag in een interview gezegd dat ze Rijkpresident, ben gaat de bezem door de inlichtingendiensten en de politie, want dat ja. lijkt nergens op. Ja, ja. Dus die spint ook graag bij Toulouse. Ja, ja, ja. dus uh, uiteindelijk denk ik dat het, uh, het, het Toulouse-effect dus heel snel is uh, uitgewerkt. En dat hij dus weer zit met zijn oude uh, problemen en zijn oude achterstand. En, maar het is een geweldige campaigner. Dus je moet niet uh, uitsluiten dat hij toch nog uh, als eerste aankomt. Maar dan is voor hem het probleem. De tweede ronde. En dan is het probleem voor hem dat de kiezers... Eh, die bijvoorbeeld van het Nationale Front... die in de eerste ronde op het Nationale Front hebben gestemd... niet allemaal overgaan om in de tweede ronde op hem te stemmen. Terwijl de kiezers van Hollande, het linkse blok... die eh, in de eerste ronde niet over stemmen... en in de tweede ronde wel eh, allemaal naar de andere kant gaan. Dus eh, het wordt nog spannend. Ja. Nou, je hebt kans dat hij uh, het toch nog gaat redden. Want hij probeert Hollander nu links in te halen... door te zeggen dat hij tegen belastingverhoging is. Hij wil de lonen niet aanpakken en de pensioenen niet. Heel kort, Bertus, gaat hij, of, of, of Michiel, gaat, uh, gaat dat wel doen? Zo'n oproep uh, is vanhoop. Ja, je, je weet nooit wat een electoraat doet... maar het lijkt mij niet een sterk punt om, op, uh, om zo te zwabberen... Uh, qua politieke ideeën. Ja. En ik vind zelf... Uh, ik denk dat het Toulouse-effect ook negatief zal werken... en dat dus dit soort uh, uh, snelle uh, moves, uh, uh, moves ja. ook niet uh, hem zullen helpen. Oké. Okay. Michiel Bout, dankjewel. En Bertus Hendricks, dit was De Villa voor vandaag... En straks hebben we het Radio met onder andere Tim Overdiek. En een draadboek dat voor zich spreekt. We gaan het hebben over de paddentruk. We gaan het hebben over de droogte. Uh, het stedelijk museum. Mis ik dan nog iets, Ger? Hmm. De, Haag, nee, de Haag, zegt Tessa, natuurlijk. De moeilijke fase. We gaan het, het woordje ik het, moeilijk... Ik heb het nu al verdrongen, blijkbaar. <laughs> nou, pas maar op. We gaan helemaal ontleden, dat woordje. Analyseren, politiek duiden. Is dat echt zo moeilijk? Is het een rookgordijn? Is het een voorwaarschuwing? Dat is natuurlijk ons hoofdverhaal in de uitzending. Een moeilijke fase voor het kabinet en de PVV. Makkelijk voor ons journalisten. En ook een hele leuke uitzending daardoor voor de luisteraar. De eerste hoofdpunten van het nieuws. U krijgt Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV over de bezuinigingen... dreigen te mislukken. Volgens Haagse bronnen wilde Geert Wilders breken... en een eind maken aan de onderhandelingen. De Rijksvoordichtingsdienst spreekt van een moeilijke fase. De gesprekken zouden vandaag tot het eind van de middag duren... maar werden veel eerder afgebroken. Volgens de RVD gaat het overleg morgenochtend verder.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 Staatssecretaris Steven wil ook jonge veelplegers voor langere tijd van de straat halen. Ze kunnen dan voor een relatief klein vergrijp, zoals winkeldiefstal, twee jaar in de cel belanden en daar sociale vaardigheden leren. Uit onderzoek blijkt volgens de staatssecretaris dat een behandeling van veelplegers in inrichtingen zeer succesvol is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANW-verkeersinformatie. Er staan 27 files. Twee daarvan vallen op. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Dorp en knooppunt Prins Klausplein staat 6 kilometer file. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. De A15 vanuit Europoort staat de langste file van het moment... tussen Rozenburg en knooppunt Vaanplein, 12 kilometer.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 En wat kunnen we eigenlijk leren van rattenseks? Vanavond in Labyrinth, Masturberen voor de Wetenschap. 10 voor 9, Nederland 2. Maak nu kans op 1000 euro retour van uw erkende schilder. Kijk op aferkend.nl. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Openhuizendag. Kijk op funda.nl. Nee, Rutte de afgelopen uren op het terras op het plein in Den Haag. Het is afwachten of Geert Wilders door wil, dat lijkt de boodschap. De oppositie ziet Rutte het liefst zo snel mogelijk in de Kamer... om opheldering te geven. We hebben na vijven oud-minister Eimert van Middelkoop... die zijn licht laat schijnen op de politieke situatie. Als u regelmatig mobiel belt binnen Europa, let dan even goed op zo... want Eurocommissaris Kroes komt in de uitzending om te vertellen... dat de tarieven omlaag gaan en hoe ze omlaag gaan. En Bagdad maakt zich op voor de eerste grote internationale conferentie... in twintig jaar daar. De Arabische Liga komt er bijeen en daar worden heel wat maatregelen voor genomen. We zijn er tot half zeven vanavond. Ze zouden vandaag eigenlijk acht uur onderhandelen in het katshuis. maar na een paar uur kwam het bericht van de Rijksvoorlichtingsdienst... dat de onderhandelingen in een moeilijke fase zitten... en vandaag niet voortgezet worden. We gaan direct naar Joost Vullings, onze politiek verslaggever in Den Haag. Joost. Waarom zou de PVV ermee op willen houden? Heb je dat kunnen achterhalen? Nou ja, de onderhandelingen zijn vandaag op een cruciaal punt gekomen. Het moment waarop je ja moet zeggen tegen een aantal hervormingen. Nou, dat was het moment voor Wilders om te zeggen... dit wil ik niet. Nou, dan dreigt er gelijk een breuk. Nou, er is afgesproken dat hij er een nachtje over gaat slapen. En de vraag is nu eigenlijk... Ja, durft Wilders door te onderhandelen? Zo ja, dan kunnen de onderhandelingen slagen. Maar ook nog mislukken, want er is nog steeds geen sprake van een definitief pakket. Joost, hoor je die geluiden ook? van de PVV? Of hebben mensen uit CDA en VVD er misschien baat bij... om het op de PVV te gooien? Nou ja, Wilders zwijgt, zelfs op Twitter, dus dat is vrij uitzonderlijk. Maar goed, natuurlijk hebben CDA en VVD er belang bij om te zeggen... het is Wilders die dwars ligt en het ligt niet aan ons... terwijl je ook zou kunnen zeggen, wie weet vraag je te veel... van zijn partij en van Wilders. Maar goed, zo heeft Wilders er wellicht wel weer belang bij... om de onderhandelingen op scherp te zetten... zijn positie te versterken na het vertrek van Hero Brinkman vorige week. Ja, en daarnaast is het ook logisch... Dat onderhandelingen over zoveel miljarden die bezuinigd moeten worden, dat dat niet zonder slag of stoot gaat. Het hoort er ook bij bij zo'n proces, maar dat neemt niet weg dat er echt iets aan de hand is en dat het morgen een hele spannende dag gaat worden. Het wordt erop of eronder voor de onderhandelingen. Maar waarom heeft Wilders de knoop dan niet doorgehakt vandaag volgens de ingewijden? Ja, je geeft natuurlijk niet, niet, niet zomaar op. Je bent gezamenlijk aan een avontuur begonnen. Uh, toen heb je elkaar uh, trouw uh, gezworen om die term maar eens te gebruiken. En ze kunnen het nog steeds goed met elkaar vinden. Dus ja, dan zeg je niet bij de eerste. De tegenwind van jongens, ik ben er vandoor. Daar moet je goed over nadenken. Want als Wilders de stekker eruit zou trekken, dan is de vraag: wint hij daar politiek gezien niet mee? Ja, dat is dat is een hele hele goede vraag. Uh, hij heeft dan daarna de handen vrij om gewoon weer zijn eigen geluid te laten horen... wanneer hij maar wil en wat hij maar wil. Dat kan, dat kan het electoraat heel erg waarderen. Maar aan de andere kant, hij krijgt natuurlijk ongetwijfeld... het verwijt van de oppositie, maar waarschijnlijk dan ook... van zijn, van zijn exen de VVD en het CDA... dat hij ja, het land eh, in crisistijd... Eh, of om te zeggen dat hij de, de geen verantwoordelijkheid neemt in crisistijd. En dat is de afweging die hij moet maken. Het is voor hem een gok of het electoraal eh, goed uitpakt. Het kan goed gaan, het kan ook misgaan. Joost, blijf even bij ons. Uh, dit is zo'n middag in Den Haag waarop de verslaggevers gang in, gang uit rennen... op zoek naar de hoofdrolspelers, te kijken wie met wie een kamer ingaat. Ze struinen ook de terrassen af, dat hoort er sinds een paar jaar ook bij... Marcel Bril. Uh, jij bent er daar één van, Marcel. Ja, dat klopt, ja. Wat heb je allemaal kunnen zien? Nou, ik ben begonnen uh, uh, mijn dag na de mededeling... in een uh, wat donkere gang van het CDA... Uh, om te kijken of daar de fractievoorzitter van het CDA... en onderhandelaar Sibrand van Haas Mabuma aan zou komen. Dat gebeurde, uh, maar hij vertelde niks. Vervolgens kregen we de tip, en dat vond ik helemaal niet erg... omdat het zonnig is in Den Haag... Uh, dat er op het terras uh, een, een samenkomst was. Een samenkomst van de premier met zijn adviseurs. En inderdaad, wij er naartoe En daar zat hij. Nou, hij zat daar heel ontspannen met uh, een kopje thee voor zich, uh, zijn jasje uit, zijn mouwen opgestroopt. Uh, en hij was een ware attractie, want er liepen heel veel mensen langs hem. Die waren toch een beetje verbaasd hem daar te zien zitten. Er werden foto's gemaakt, hij lachte vrolijk. Nou, dat hebben we een tijdje, ik denk wel ongeveer een uur, waargenomen. En vlak voordat wij uh, hem een aantal vragen stelden... stopte er opeens een andere grote auto midden op het kruispunt. En uh, daar zag ik Maxime Verhagen uitkomen. Een andere onderhandelaar, maar dan van het CDA. Dus uh, nou ja, toevallig... Of niet, ik dacht, ik ren er even naartoe en probeer opheldering te krijgen. Meneer Verhagen, goedemiddag. De onderhandelingen lijken op dit moment onderbroken, dan wel mislukt. Ja, commentaar. Heeft u er nog vertrouwen in? Geen commentaar. Waarom niet? Omdat ja, ik geen commentaar geef. U weet dat we al sinds weken niets zeggen over wat er in het Catshuis aan onderhandelingen gebeurt. Klopt het dat de heer Wilders wil breken? Ik heb geen enkel commentaar op uw vragen over de onderhandelingen in het kasthuis. Zit de onderhandelingen in een crisisfase? Ik heb geen commentaar. U heeft een mededeling gekregen van de RVD En ik denk dat u het daarmee moet doen. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Rutte. Klopt het dat de heer Wilders wil breken? U weet, uit de onderhandelingen doen we geen mededelingen. Als u zegt het is moeilijk, dan is dat een signaal. Kijk, in zo'n onderhandeling heb je altijd wat moeilijkere fases, maar meer dan dat... Ga ik u niet melden. Maar wat is de definitie van de moeilijke fase in deze? Ik adviseer u de vandalen erop na te slaan. Het wordt moeilijk. Ja, moeilijk is dat het uh, misschien wel mislukken gaat. Ik, ik verwijs naar de woordenboeken. Maar er worden allemaal. Uh... Ja, maar op die bussen. Ja, nee, dat doen we wel. Okay. Er zijn nu allebei berichten de wereld ingeholpen. Uh, kunt u die bevestigen? Bijvoorbeeld dat uh, de onderhandelingen dreigen te mislukken? Over de onderhandelingen doen we geen mededelingen. Wanneer denkt u wel eens een keer mededelingen te kunnen doen? pas op. Als we eruit zijn, betekent dat altijd positief? We doen over de onderhandelingen verder geen mededelingen. U uh, kijkt vrij ontspannen, zat net een tijd op het terras. Betekent dat dat u zich geen zorgen maakt? Het is bij onderhandelingen heel belangrijk om ook na te denken. En daar is bij het mooie weer het terras heel geschikt voor. En dat is nu aan de gang, dat nadenken en morgen weer verder, begrijp ik. Uh, over de onderhandelingen en het proces daarover doe ik geen mededelingen. Maar u vroeg me naar het belang van het terras. En dat duid ik als zodanig. Ja, nou ja, dat waren twee hoofdrolspelers. De derde, Geert Wilders, die hebben wij nog niet gezien of nog niet gehoord. Zoals uh, Joost uh, ook al zei. Ja, ik sta nog maar even op het binnenhof te wachten... om te kijken of ik hem misschien nog te spreken krijg. Maar daar heb ik geen enkele garantie voor. Nou, lang leven de uh, digitale versie van de Vandaan. Ik heb even gekeken, <laughs> uh, Marcel. Daar had ik geen de, tijd voor, dus dank je wel. Nee, de eerste is slechts met inspanning op te lossen. Ja, nou, een inspanning die uh, wordt echt wel uh, verwacht. Ja, komt, ja, komt die inspanning via overleg van fracties met de onderhandelaars? Weet je over het moment fracties bezig zijn? Uh, op dit moment wordt ons gezegd dat er uh, uh, geen overleg uh, is met uh, fracties. Met de fracties uh, van de desbetreffende partijen. Uh, en uh, dat de verwachting ook niet is dat dat gebeuren gaat vandaag. Nou ja, alles kan natuurlijk veranderen, maar dat is hoe het er uh, nu voor staat. Dus het lijkt erop dat de onderhandelaars wachten tot morgen... tot uh, ze weer bij elkaar komen in dat om te kijken of en hoe ze verder kunnen. Dank je Marcel van Buiten. Gaan we er binnen terug naar Joost. Joost Vullings. Joost, weinig toelichtingen. Rut op het terrasje in de zon met een kop thee. Vol op onder de mensen. Aan hem zal het niet liggen. Is dat wat we moeten denken bij dit soort aanblik? Ja, het was geloof ik niet de bedoeling dat hij gefilmd zou worden. Aan de andere kant ja. weet je natuurlijk als premier dat als je kabinet aan de zijde draadje hangt dat de camera's je opzoeken. Daar moet hij ook over nagedacht hebben. Nou, wat hij ermee wilde zeggen, dat, dat zullen we nooit weten. Maar het beeld straat wel uit. Ik ben zeer ontspannen en het ligt niet aan mij. En zie jij de oppositie Rutte nog een hand reiken? Stel dat Wilders uh, morgen dat minderheidskabinet niet langer steunt. Nou ja, de SP, de PvdA en GroenLinks, die willen dan uh, gelijk verkiezingen. D66 en ChristenUnie zeggen niet op verkiezingen te zitten wachten. De SGP uiteraard ook niet. Maar ja, die drie partijen samen uh, leveren met de zetels opgeteld van de VVD en CDA geen meerderheid op. Dan zou je nog kunnen denken aan een variant, een, een minderheidskabinet, een nieuwe samenstelling. Maar er zijn er zijn een hele hoop dingen mogelijk als het misgaat. Dus laten we eerst maar morgen afwachten. Wie weet, kijken ze elkaar morgen goed in de ogen... En gaan ze weer verder? En zoals je net zelf al zei, daar is een inspanning voor nodig. En daar gaan we morgen naar kijken en luisteren. Joost, na vijf meer hierover via het live-blog op nos.nl... kunt u ondertussen de ontwikkelingen van minuut tot minuut volgen. Voor zover ze er zijn natuurlijk. Morgen grote inspanningen in Bagdad. Een historisch moment in meerdere opzichten. De Arabische Liga komt er bijeen. Het is voor het eerst dat de Arabische leiders officieel samenkomen sinds het begin van de Arabische opstanden vorig jaar. En het is voor de eerste keer in twintig jaar dat zo'n de in Bagdad is. Uit angst voor aanslagen is het luchtruim gesloten, hebben de mensen vrijgekregen en zijn wegen afgesloten. Zo rijdt verslaggever Lex Runderkamp van roadblock naar roadblock. Zo ongeveer het domste wat je kan doen is op een dag als vandaag, de dag voor de bijeenkomst van de Arabische Liga in Bagdad, met je auto het verkeer ingaan. Alle straten zijn afgezet. Elke straathoek staat een roadblock. Alle afslagen van de hoofdwegen zijn geblokkeerd. Ik kwam op heel weinig plekken een wijk in. En je zou kunnen zeggen, het is een beetje overdreven, maar je zou kunnen zeggen dat er meer militairen in de stad rondlopen op dit moment dan bewoners. We beginnen er aan te wennen na twee dagen, zegt de man in de auto naast me. De veiligheidsmaatregelen zijn nodig voor onze veiligheid. Ik zie rechts van mij... SWAT team. Mannen met bivakmutsen op zijn dat. Geheel in het zwart. Iets hoger op een viaduct staan militairen in groene uniformen. Iedereen is helemaal alert hier in de stad. Nou, we zijn weer een meter opgeschoten. Ik ben nu 15 auto's verwijderd van het checkpoint zelf. Dit zijn de scherpste bewakingsmaatregelen die ik ooit heb meegemaakt in de stad, zegt een taxichauffeur. Maar ook hij vindt het nodig voor de veiligheid. De veiligheidssituatie in Bagdad is natuurlijk heel precair. De afgelopen weken op één dag 30 bomaanslagen in Irak, die allemaal worden geïnterpreteerd als pogingen van Al-Qaeda om de bijeenkomst van de Arabische Liga te verstoren. We staan al zo lang stil dat een begrafenisauto vlak achter mij de lijkkist uit de auto heeft gehaald. En zes mannen de kist nu lopend langs de file, ik neem aan, naar de begraafplaats brengen. Ik okay, naderen nu het checkpoint. Ik laat mijn microfoon gewoon even los in de auto liggen en aanstaan. Kijken of we er iets van meekrijgen. Camera 1. Sacha Fiolandi. Alexander. Op dit moment moest ik uitstappen, werd gefouilleerd. En toen ze zagen dat ik uit Nederland kwam, spraken ze alleen nog maar over voetbal. We moeten opschieten, want het is druk, zeggen ze. Dat hadden we zelf ook al gezien. Ik moet echt Van Persie bedanken, Rijkaard, Van Basten, Wesley Snyder. Als je die namen noemt, dan. Uh... De is heel populair hier. Vooral dankzij de Nederlandse voetballers die in Spanje hebben gevoetbald of voetballen. Want ze zijn hier allemaal voor of Barcelona of Real Madrid. Nou, op naar het volgende roadblock. Kan nooit verder zijn dan een halve kilometer. En zo gaat de deuren open voor Lex Runderkamp in Bagdad. Straks praten we over het vredesakkoord tussen Noord- en Zuid-Soedan. Wat is dat nog waard? Wijna Swaan van de AWB zit vanmiddag in deze uitzending voor de stand op de Nederlandse wegen. Ik dacht Tim, de meeste files die vinden we nu ten oosten van Utrecht. Maar er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat voorknopend Prins Klausplein 9 kilometer stil. Drie van de vier rijstroken zijn zeker nog een kwartier lang dicht. Maar misschien gaat het nog wel langer duren, want het was een flink ongeluk. En de A16 van Rotterdam naar Breda. Daar staat voorknopend Ridderkerk 4 kilometer. Door de aanrijding is de rechte rijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucela Carrasso en Tim Overdik. Bent u ook wel eens geschrokken van de telefoonrekening na een vakantie binnen Europa? Nou, als het goed is, is dat vanaf komende zomer voorbij. Dan mogen telefoonmaatschappijen nog maar een maximaal bedrag vragen... voor bijvoorbeeld een sms'je in of uit het buitenland. Ook internetten en bellen binnen Europa wordt dan goedkoper. Eurocommissaris Nelly Kroes is hier verantwoordelijk voor. Goedemiddag, mevrouw Kroes. Goedemiddag. Ja, hier heeft u zich lange tijd hard voor gemaakt. B bent u tevreden met het resultaat? Ja. Absoluut. Um, en de snelheid waarmee we het besluit hebben kunnen nemen. Uh, het betekent dat vanaf 1 juli aanstaande, dus voor de zomervakantie... Uh, de kosten uh, voor het bellen vanuit uh, het buitenland uh, aanzienlijk omlaag gaan. 20% omlaag. En uh, ook voor de, de sms'jes. Die gaan ook 20% en omlaag? Dat is de eerste stap. Uh, vervolgens naar 2014, uh, rond 2014, zal het met 50% lager uh, te benaderen zijn. En geldt dat ook voor, voor het internet in het buitenland? Want daar kan je ook behoorlijk bedrogen mee uitkomen financieel. Ja. ja. U kunt ervan uitgaan dat u voor uw data, voor dus het downloaden, maar ook voor het gebruik van uw uh, mobiel, uh, van uw uh, iPad, noem maar op, dat u daarmee uh, aanzienlijk uh, lagere rekeningen krijgt. En had u te maken met veel tegenstand van de telefoonmaatschappijen hierbij bij dit besluit? Uh, we hebben... Best een robbertje gevochten, maar ook de telefoonoperators zijn zich bewust dat uh, het uh, niet meer doorgezet kon worden wat ze gewend waren. En uh, dat het ook betekent dat er een omzetverhoging zou kunnen plaatsvinden. Want mensen gaan nu ongetwijfeld meer gebruik maken van hun uh, tablets, van hun uh, mobieltjes. En als u zegt we hebben een robbertje gevochten, uh, hebben ze alles verloren, behalve dan dat misschien die omzet omhoog gaat? heeft u ze ook nog iets op een Terrein kunnen bieden, uh, in ieder geval uh, zal er concurrentie plaatsvinden. Uh, dat is een hele belangrijke, want we hadden tot nu toe in die markt geen concurrentie. En dat zal vanaf nu ook plaatsvinden. En dat betekent dat als ze hun best doen, dat ze meer uh, van de taart kunnen uh, verkrijgen. En dat het voor de concurrenten in ieder geval, uh, dat is altijd het geval met concurrentie... Uh, dat er lagere tarieven en betere kwaliteit gepresenteerd gaat worden. Maar hoezo geen concurrentie? Er zijn toch allerlei verschillende aanbieders in Europa? Jawel, maar dat waren contracten waar u aan vast zat. En nu kunt u, als u de grens overschrijdt, kunt u uw eigen provider zoeken. En dan houdt u hetzelfde nummer. En het betekent dat daarmee ook die markt open staat. Want dan is het aan de consument om vast te stellen met wie die, uh, in zee gegaan wordt. Ja, maar wordt dat dan niet heel ingewikkeld met het, met het nee. afschrijven van, van geld? Nee, ik verzeker u, daar uh, is de technologie ruim toe in staat. Kunt u dan ook verzekeren dat de provider zich aan deze afspraken houdt... als je bedenkt dat het wel heel snel gaat? Het zou al per 1 juli ingaan. Ja, um, dus wij uh, hebben die afspraak met ook de providers dat dat gebeurt. En uiteraard is er ook controle op. En dat gebeurt door bijvoorbeeld de nationale uh, regulators. En is er nog een manier waarop dit tegengehouden of vertraagd kan worden? Of is het echt bij deze geregeld? Het door... is bij deze geregeld. Het is een afspraak tussen parlement en de ministers van uh, telecommunicatie van uh, de 27 lidstaten. Dus uh, er uh, is geen, uh, geen ontkomen aan... en het betekent dat uh, de consument en de reiziger er zeker van kan zijn. Mevrouw Kroes, dank voor uw toelichting. Met en een middag. Met veel plezier. Dank ja, u. Dag. Bijna tien voor vijf. Marken verhoeft met het weer. Marken, we zagen het premier Rutte heerlijk op het terras zitten. Genieten van wat al de hele week wordt verwacht. De laatste dag om even van dat zomerse weer te genieten. Geldt dat voor iedereen in het land? Uh, bijna iedereen. Een hele smalle kuststrook heeft wat lagere temperaturen. Uh, uh, bijvoorbeeld in Den Helder. Nou, dat ligt nu vlak bij zee. Daar was het een graad of 13, 14 misschien. Maar ben je even van die zee weg, van dat koude water weg. Dan hebben we meteen 18 of 19 graden gehad. Zelfs getipt aan de 20. Nou ja, wat wil je nog meer in maart? Nou, het wordt minder, maar is dat gelijk morgen... of kan Mark Rus in de ochtend misschien ook nog op het terras zitten in Den Haag? Nou, ik zou in ieder geval een jas meenemen... want uh, ik denk dat er morgen al, al vrij vlot weer meer bewolking is. Het zuiden van het land begint waarschijnlijk nog wel met wat zon... misschien wat nevelvelden hier of daar. Dat lost net zo snel op als vandaag, dus dat mag nauwelijks naam hebben. Daarna gaat de bewolking toenemen van het noorden uit... en dan in de middag misschien weer een klein beetje zon tussendoor... dus het wisselt morgen wel een beetje. Maar er is duidelijk veel meer bewolking dan vandaag. Desondanks blijft het dan wel droog. Uh, maar goed... Temperatuur levert dan natuurlijk ook in. En regen in het weekend? Een klein beetje. Een klein, het zijn, eindelijk, ja, eindelijk, ja, eindelijk dan, want nou, het is al inderdaad, heel ja. lang heel droog. Ja, het is al heel lang droog en uh, het is inderdaad ook maar een klein beetje. Dus misschien eerder een druppel op een gloeiende plaat. Dan dat we nu meteen uh, van het prachtige lente weer de herfst induiken. Uh, en dat het al zo lang droog is. Ja, uh, januari was misschien een fractie te nat. Hadden we een klein beetje regen over. Uh, maar daarna hebben we eigenlijk alleen maar tekort gehad. En dat was behoorlijk. Uh, februari en maart allebei maar een derde van wat er normaal valt. En dan kom je eigenlijk in het jaar al zo'n 80 mm tekort. Uh, en ons groeiseizoen begint nu, dus vanaf nu wordt het echt belangrijk, maar goed dat het droog geweest is tot nu toe, dat kunnen we wel vaststellen. Marco, dankjewel. De leerlingen en leraren van het Wieboud College in Amsterdam zijn het zat. Zij vallen sinds 2007 samen met 54 andere scholen onder Marantis. Dat is gebeurd door een fusie. De bestuurders daarvan hebben er een puinhoop van gemaakt. Er is 50 miljoen euro schuld en nu dreigt sluiting van de scholen. Leerlingen en leraren probeerden daar vanmiddag een stokje voor te steken. Als je dan bent voor actie, laat je horen! We zijn hier om het behoud van onze school en nog meerdere scholen, kleine NBO's. De sfeer zit er goed in voor... Uh... Het Wieboud College, onderdeel nu nog van Amarantis, met 55 scholen. Maar ja, 50 miljoen schuld. En daar dreigt het Wieboud College, één van die 55 scholen, dus de dupe van te worden. Daarom willen ze hier een kleinschalige mbo. Ja, maar we willen onze school gewoon blijven behouden. En willen dat het gewoon voort blijft bestaan. Gaat dat lukken, denk je? Zeker. Als we zo doorgaan, zeker. Met handtekeningen, handtekeningen en alles. Dan zit je zit hier op het Wieboud College. Je zegt, uh, ik wil strijden voor mijn school. Waarom is dat zo'n goede school? Ja, iedereen is gezellig met elkaar. Um, collega's die, hier, die, die thuis je thuis voelt, je wil niet weggaan. Je vindt deze school gewoon één. Samen één familie volgt. Die is sweep van het uh, Wieboud College. Nu nog afdelingsmanager, maar misschien straks al directeur. Laten we niet op de zaken vooruit lopen. We strijden vandaag voor het behoud van kleinschalig mbo. Uh, binnen Amsterdam, en daar ligt onze focus vandaag op. En daardoor willen we laten zien hoe speciaal we zijn. U stond net op het podium, bent u tevreden? Ik ben tevreden over de opkomst, ik ben tevreden over mijn team, die binnen een week deze manifestatie heeft georganiseerd. Met allemaal beroemdheden, met een eigen rapclip. En dat is deze rapclip die we nu horen. Hier op deze school, hier op deze school. U bent, u bent leraar hier, of...? Nee, ik sta in de Kostvalkontine. Oh, maar ja. U, o, ook voor u staat de baan dan op de tocht? Nou, inderdaad. Bent u een beetje gerustgesteld? Ja, ik moet het altijd maar weer afwachten, hè. U kijkt er best ernstig bij. Ja, dat doe ik ook. Ik vind het ook best wel heel eng allemaal. U maakt zich heel veel zorgen? Ja, heel veel. En dat kunnen de hoge heren niet wegnemen nog op dit moment? Ik wil altijd eerst bewijzen zien. 50 miljoen bewijzen zijn er nodig, hè? Ja, dat zijn er heel veel. De schuld die is opgebouwd bij Marantis, waar het Wieboud College in Amsterdam onder valt. Arno Leblanc was bij hun manifestatie. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en de Europese Unie maken zich ernstige zorgen over de oplopende spanning tussen Soudaan en Zuid-Soudaan. Er vinden regelmatig schermutselingen plaats tussen beide landen... sinds het zuiden zich vorig jaar afscheidde en onafhankelijk werd. Afrika-correspondent koert Linda, Koert, het is er al tijden onrustig, hè, dat weten. Maar wat is nou echt de afgelopen dagen veranderd van waar die internationale zorgen? Omdat de schermutselingen en de belabberde verhoudingen die er tot nu toe waren... op dit moment dreigen te ontaarden in een grootschalige oorlog. En uh, dat heeft ermee te maken dat ja, uh, Zuid-Soedan heeft rebellen in Noord-Soedan uh, uh, gesteund en vice versa. Maar dit keer zijn voor het eerst Zuid-Soedanese troepen Soedan. Wat dus vroeger Noord-Soedan was, binnengetrokken... hebben daar strijd geleverd, hebben dat gedaan samen met uh, rebellen in Soedan, die ook tegen de regering uh, uh, vechten... hebben uh, het leger van Khartoum van Noord-Soedan... een stevige nederlaag toegebracht. En dat is heel slecht gevallen bij het Soedanese leger. Dat is heel gevoelig bij veel generaals aangekomen. En daardoor is eigenlijk op dit moment... iedereen in oorlogstemming geraakt in uh, de Soedanese regio. Uh, Zuid-Soedan is natuurlijk een jong land, sinds juli onafhankelijk. Het is te ernstig de situatie om van babyziektes te spreken. Maar kennelijk moest er nog een hoop geregeld worden... om echt als land ook uh, dit, dit te kunnen gaan doen. En de, de spanningen zijn daar een gevolg van? De, de scheiding van de inboedel uh, is nooit geregeld uh, sinds uh, Soudaan en Zuid-Soudaan hun eigen wegen uh, zijn gegaan. Neem de olie en vaak gaan oorlogen toch om olie nietwaar? waar. kwart van de olie kwam in Zuid-Soudaan te liggen, maar de infrastructuur van de olie ligt in Soedan, ligt in Noord-Soedan. De olie wordt geëxporteerd naar Port-Soedan in het noorden. Beide landen zijn het niet eens geworden over wat Zuid-Soedan daarvoor moet betalen. En sinds januari heeft heel radicaal Zuid-Soedan de oliekraan dichtgedraaid... en wordt er dus geen druppel olie meer geëxporteerd, uh, geëxporteerd. Verder zijn beide landen het niet eens over uh, de grenzen waar die precies liggen. En het opvallende was dat juist vorige week daar bijna een akkoord over... Uh, werd bereikt, dat er werd afgesproken dat Soudaans president Beshir... naar zuid soedan zou komen, volgende week in Djuba... In daar zou praten met de zuid soedanese president salva Kiir om een akkoord te bereiken. En kennelijk heeft er iemand of iets... heeft nu een spaak in het wiel uh, gestoken. Want door de gevechten gaan die vredesbesprekingen nu abrupt niet meer door. Die gevechten, waar kunnen die toe leiden als je spreekt in termen van oorlog? Is er dan nog een weg terug? Kan een grootscheepse oorlog tussen deze twee landen worden voorkomen? Er is. Uh, een vleugel in het Noord-Soedanese regime... en dat zijn radicalen, dat zijn militairen... die dit incident hebben aangewakkerd... om die vredesbesprekingen uh, te dwarsbomen. Het is een groep militairen die eigenlijk nooit hebben geaccepteerd... dat Zuid-Soedan en de olie, dat ze die zouden kwijtraken. Uh, het is een groep militairen en radicalen die bereid zijn om uh, een oorlog te voeren waarbij die olievelden worden terug, uh, teruggewonnen... terugveroverd, om het maar zo te zeggen, vanuit hun optiek. Het is opvallend dat al het nieuws van de laatste paar dagen... in Soudaan, in Khartoum, niet naar buiten wordt gebracht door communiqués van de regering... maar door communiqués van de strijdkrachten. Die zijn nu dus kennelijk aan zet. En die radicale groep heeft het uh, voor het zeggen. En met de gevoelige nederlaag die ze gisteren en eergisteren hebben gele uh, geleden... toen uh, Zuid-Soedan vrijwel ongehinderd... Soudaan komt binnentrekken met die pijnlijke uh, nederlaag... Uh, lijkt het er op het ogenblik op dat die groep aanzet is... en dat het eerder meer wapengekletter wordt dan minder. Koort Lindeijer, dank Na vijf uur gaan we kijken wie er in Den Haag nog steeds op het terras zit... en wie wil praten over de problemen in het katshuis. Tot zo. BNN Today. Je speelt een enorm sloei, als ik het zo mag zeggen. Ja. Die, die natuurlijk, want daar ben je dan model voor, toch nog fantastisch uitziet. S'avonds om half negen op Radio 1. De uitdaging om er toch maar wat van te maken. Proberen lekker Holland. Luister en kijk mee op radio1.nl. Zidaan met die linten en die beker. terwijl wij echt wisten waar die linten allemaal geweest waren. En dat is maar goed dat Zidaan dat niet wist. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Bekijk ons verhaal op atloncardies.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Kom op zaterdag 31 maart naar de NVM Open Huisendag. Kijk op funda.nl. Dit is Radio 1.